The moon is right The spirit's up We're here tonight And that's enough Simply having A wonderful Christmas time The feelings here That only comes The time of year To begin. We krijgen er helemaal zin in de gezellige Wonderland tijd aan het eind van het jaar. Kest op je radio bij met Paul McCartney en A Wonderful Christmas Time. Nou, wat het aan het begin van dit programma hadden we het er al over. Er zijn uh, gisteren flesjes aangespoeld op het Zandvoortse strand en uh, ook nog uh, vaten. Ja, klopt. Ja. En we hebben we daarvoor aan de telefoon? Van... Nee, die hebben we dus niet.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 if you ever saw it, you would even say it blows. All of the other reindeer used to laugh and call him name. Nou, well, we hebben ze wel bij ons vandaag, uh, Albert-Jan, de hè. Yeah. Dean Martin. Dean Martin. Riddle of the red nose Reindeer. Maar we gaan nu, zoals beloofd, uh, hebben, als het goed is, contact met jo Jos Berkhout. Jos? Ja, zeker, die is in de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de uitzending.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 En door het kruis uit ja betekent attentie, let op, lees goed. Ga er inderdaad niet met je vingers aan zitten, maar lees eventjes als je het kan lezen wat er is. Ja. En bel in, bij twijfel inderdaad gewoon 112. En bij de onderzoek is gebleken dat het uh, gewoon... Uh, ja, ja, gewoon. In dit geval ging het om gisteren uh, om een neventaalf flesjes, uh, dat is een beetje een uh, harder, die gebruikt wordt bij uh, epoxy. Dus als je die boten mee uh, repareren, met een glasvezel. ja. En uh, ja, daar gaat, dat zijn de wat grotere verpakkingen, want de boot is wat groter. Maar zoals ze dat mooi zeggen, het was geen gevaar voor de volksgezondheid. Uh, nou, als je het opdrinkt. Uh, <laughs> volgens mij moet je dat ook met jouw uh, eigen huismiddel ook niet doen. Nee, klopt. Maar goed, uh, ze, waren, ze, ze waren dicht en uh, ze zijn nu van het strand geruimd. En uh, tot onze grote verbazing horen we dat er vandaag ook weer tonnen waren aangespoeld. Vanmorgen, hè?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 Hoe, hoe meer enge tekens je erop ziet staan hoe meer je 112 en 2 moet bellen en er is inderdaad ook een, een soort hulpnummer van de politie, uh, dat weet ik even niet uit mijn hoofd, en ik denk dat met velen met mij die er niet uit mijn hoofd weten 0900 8844 kijk, zo, dat, zo is Rob, dat moet je uitleggen, ja die bel ik zo <laughs> vaak namelijk dus <laughs> <laughs> <laughs> oké okay, Jos, hartstikke bedankt voor deze update okay. en uh, wellicht tot de volgende keer je weet nog nooit, okay, bedankt dankjewel Jos, nou,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 er moeten genoeg zijn, er twee te kunnen maken. Tot zo voor de tweede helft. Als de kaarsjes volop branden en de ster hangt voor het raam.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 Blijf altijd stralen, deze dagen zijn er een. Het deze dagen zijn we een. Als de kerstman weer in touw is en het hier staat para. Hoop ik dat het bij de dagen even voor ons sneeuwen gaat. Samen zingen bij de kerstboom, jingle bells op stille nacht. Of even denken aan die engel die een boodschap heeft gebracht. Gezellig bij de kerstboom met familie om je heen. Kerstmis is een feest voor iedereen. Ja, die ster blijft altijd slaan. in deze dagen zijn er heen. Kijk wat vaker om je heen, mensen groot en klein. Van mij mag het toch elke dag wel altijd kerstmis zijn. Voor iedereen, gezuinigd bij de kerstboom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 Den, den, den, den, den, den, den, den, den, den, den,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 Na afloop van het kerstconcert serveert Café Restaurant NUF voor het bedrag van 27,5 euro. Een heerlijk vijf diner. Reserveren voor het diner kan via Hans Rijmers. En dan komt hij telefoonnummer 06 535 78496. 06 535 78496 of e-mail info apenstaartje ArtiNix met een x. Punt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 De Fan House, joh. de Pink op de Zandvoortse Radio. Leuk dat je luistert de op zaterdag. We zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag met heel veel gezelligheid en gezellige kerstmuziek. En uiteraard ook uh, berichtgeving. Zojuist kwam Ander uh, even de studio binnengestormd. gestorven. Toen was er ook zo meteen weer uitgestormd? Ja. Maar dan kwam je binnen met goede Smorgers.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 Klinkt heel... Ja, en wat euh, gaat er gebeuren op 1 januari 2010? Nou, vieren uiteraard nieuwjaar. Hebben we de nieuwjaarsborrels die allemaal weer gaan komen natuurlijk. Ja. En, uh... En, uh, en ook uh, de nieuwjaarsduik. Juist. Mijn toe, vraag toe, is van toe, toe. ga jij meedoen? Uh, ga jij meedoen? Ik vind jou heel aardig, maar uh, ik doe niet mee. Nee, je een rondje over. Ik neem wel een rookworst.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 So this Way, we have is in the Jingle Bell Rock. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bells swing and Jingle Bells ring. Snowing and blowin' a bushels shows of fun. Now the Jingle Hop has begun. Jingle Bell, Jingle Bell.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 Uh, nummer 7 Ronnie Hilborst, die uh, helemaal vrij stond. In de eerste instantie kon uh, Boeddevet de bal nog uh, pareren. Maar die viel voor de voeten van Hilborst en die hoefde alleen maar in te schieten. Het ging er wel via de handen van, de, van uh, de vet maar hij ging er toch heel mooi in. En Santos uh, staat dus nu met uh, 0 3 achter Terwijl ze de die eerste 10 minuten van die tweede helft eigenlijk veel meer op de helft.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 speelt berg aan. Berg gaat man heen. Geeft hem voor. En dan kan hij weer uitverdedigd worden. En nu ook goed uitverdedigd worden. Het CSW is een bal bezet over de linkerkant van het veld. Is het uh, uh, Milton die, die net die bal niet binnen kan houden. Het is uh, Vanvoort die niet mag gaan gooien. Want uh, inderdaad, de scheidsrechter zag het goed. Uh, Tjeertijers ook als laatste met zijn voeten aan de bal voordat die de zijlijn overging. Dus CSW mag ter hoogte van de middellijn de bal weer in het spel gaan brengen. Ondertussen is er 14 minuten gespeeld...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 Het is nou zo'n plaatje uit de tijd dat je nog echt cd's kocht, weet je wel. Cd's al het jaar, echt en, van die echte cd's. Ja, zeg, er heb... staat echt veel collins op en zo, allemaal heel origineel. Nou, ik ben ja, nog, Joost slag voor, want ik heb <laughs> de LP's nog. Ja, van. de LP's, ja, die heb ik ook nog, ja. Dus, uh, nee, veel collins, heerlijke muziek. Na de Day in Paradise hoorde je bij CFM Sanford. Nou, ik vertel het zojuist al, als je zin hebt in salsa dansen. Het gaat uh, 4 januari gebeuren allemaal. Tien lessen in uh, pluspunten worden dan georganiseerd door Club Fiera.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 Eerst uh, zetten ze de herten uit. Dan moeten meer herten bij komen. En dan uh, komen er meer herten bij. Ja, die, die hebben ook ergens zin in natuurlijk. En ja. dan is het weer niet goed. Nee. Nou, maar goed. <laughs> het zij zo. Uh, ik had nog tijd voor één kort berichtje. Kan ja, dat, natuurlijk. Ja, dat? Nou, en dan, uh, het gaat even over de Zandvoortse krant zelf. En het, wel het redactieteam zoekt versterking. Voor een nieuw op te zetten rubriekspagina zijn zij op zoek naar jonge, enthousiaste mensen die hier een bijdrage aan willen leveren.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 Zandvoortse Redactie Apenstaatje, Zandvoortse Dus ben je tussen de 25 en 35? Heb je interesse in de journalistiek? Wellicht al een beetje ervaring. Schroom niet en uh, neem contact op met de Zandvoortse Courant. En dan zegt de rest van de redactie: Pak maar mijn hand. Kom er maar bij. Gaat ook het plaatje van Nick en Simon over. We zijn dus er zo dadelijk weer na vier uur. Voor nog één uur lang. Zandvoort op zaterdag.